Nee, met het NOS-journaal. In China zijn gisteren 573 mensen besmet met het coronavirus. Dat is de grootste stijging in een week tijd. 35 mensen overleden aan het virus, flink minder dan de 47 van vrijdag. De forse daling van de afgelopen tijd was voor China aanleiding... om internationaal te benadrukken... dat de overheid doortastend optreedt tegen het virus... In Australië is voor het eerst iemand overleden aan het coronavirus. Het is een man van 78 die op het cruise Diamond Princess zat bij Japan. En in ons land is een zevende persoon besmet met het coronavirus. Het is een vrouw van 23 uit Delft. Ze zit thuis in quarantaine. De GGD onderzoekt met wie ze de afgelopen dagen contact heeft gehad. De vrouw heeft het virus waarschijnlijk opgelopen in Lombardije in het noorden van Italië. Op een bedrijventerrein in Oosterwolde in Friesland... staat een loods van bijna 8000 vierkante meter in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook die vrijkomt. Uit onder meer Heerenveen en Assen zijn hoogwerkers gekomen... om te helpen met blussen. De loods is niet meer te redden. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere gebouwen. En Joe Biden heeft de voorverkiezingen van de Democraten... in de staat South Carolina gewonnen. Blijkt na het tellen van het grootste deel van de stemmen... Het is de eerste overwinning voor de oud-president nadat hij in Iowa, New Hampshire en Nevada had verloren van Bernie Sanders en van Pete Buttigieg. In South Carolina is Sanders tweede geworden. En dinsdag dan zijn er op de zogenoemde Super Tuesday voorverkiezingen in negen staten tegelijk. Het weer nog. Vanochtend is het op een enkele bui na droog. Vanmiddag steeds meer bewolking en regen. Het wordt maximaal 9 graden. En vooral aan de kust gaat het stevig waaien. Morgen is het bewolkt en gaat het vanuit het zuiden opnieuw regenen. Het wordt dan een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM bij De ANWB. Er staan nu geen fiets. Zin in Zandvoort, Zandvoort... Yeah! is... Zin in ZFM ZFM met nu Opstand wat komt Everybody me, I feel the big apple got its own heartbeat. I'm Luke G F M De koelere handen op mijn voorhoofd en kijk me even onderzoekend aan. Ze me bij het drinken van wat water. Als ah, het blijft vergeven bij me staan. Nachtsuster, Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtsuster, ik brand van binnen. Nachtsuster, doe je taak bij. Nachtzüstep, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzüstep, haal ik de morgen. Nachtzüstep, doe iets aan de bijen.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 Nacht zuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, al ik de morgen? Nacht zuster, niet bij je nee, Wat moet ik zonder jou beginnen? Zuster ik brand van binnen. Nachtzister, doe iets aan Nacht, wat ben ik zonder al je zorgen? zuster, val ik de morgen. Nachtzister, doe iets aan de Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, ik doe iets aan wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, auw. Nachtzister, Nachtjes de pijn. pijn. pijn, pijn, 106.9 Ça mauvaise vie Sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse Il est 5h, Paris s'éveille Paris s'éveille Les banlieusards sont dans les gares, à la villette, on tranche le lard Arie Weinreich regagne l'écart, les, les boulangers font des batailles Il est 5 ans. Paris Harry s'éveille Harry s'éveille La tour est faite, la froid au pied, l'arc de triomphe est ranimé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 Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est cinq Paris se lève. Il est cinq je n'ai pas sommeil. Beleef het ritme van Zandvoort, Ook op internet. <hazellas> www.zfmzandvoort.nl Honey, I just want to see her, just want to see her Put the pelt to the melt. there's this matter I've got to sell I deceive her, and I know it brings her And gets the rest Oh, catch that buzz Love is the dog, I'm thinking of Oh, can't you see Love is the dog, got fucking hook in me Oh, get that buzz Love is the dog, I'm thinking of Oh, can't you see drug for me